1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. De polder is terug, zeggen sociale partners na bezoek aan informateurs. Verdachten in windschoten bekende brandstichtingen. En Groot-Brittannië is na negen maanden uit de recessie. Vanmiddag vrij veel bewolking, soms wat motregen. 11 tot 14 graden is het. Ook morgen wisselend bewolkt, dan in de kustprovincies kans op een bui. En het wordt morgen nog maar 9 graden. En in het weekend niet veel anders. Koud en buien. VNO-NCW-voorzitter Wientjes vindt dat de polder weer terug is. Dat zei hij na een gesprek met de informateurs en de onderhandelaars in de formatie. FNV-voorzitter Heerts sloot zich daar in grote lijnen bij aan.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 zaken gaan doen, op dezelfde manier als in het verleden. Want het uiteindelijk je altijd ziet dat echt grote hervormingen in Nederland... kunnen alleen maar wanneer ook de polder daarbij betrokken is. En daar ben ik blij dat het, dat het vertrouwen over en weer hersteld is. Wintjes en Heerts wilden verder niet inhoudelijk ingaan... op wat er precies met de onderhandelaars is besproken. Volgens Wintjes moeten ook zij zich aan de radio houden. De weggever Voorman zei wel dat er enorme bezuinigingen op ons afkomen... en die zullen pijn doen. Ook Heerts zei dat je niet vrolijk wordt van de bezuinigingen. Na de sociale partners ontvingen de informateurs... de vertegenwoordigers van de gemeenten, de provincies en de waterschappen. VNG-voorzitter Jorisma zei vooraf dat het desastreuze gevolgen heeft... als er relatief veel op de gemeente wordt bezuinigd. En ipo voorman Remkes voegde eraan toe... dat hij alleen aan bezuinigingen op de provincies wil meewerken... als die evenredig zijn. Jorisma zei na afloop dat er over de beginselen is gesproken... maar dat ze geen echte plannen heeft gezien. Volgens Remkes was het in belangrijke mate bekende kost.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 Ja, zoals het eruit ziet hebben de goede mensen het uh, uh, te pakken. En dat betekent dus uh, dat het de rust is wedergekeerd in het centrum van winst gehouden. En gelukkig hebben we sinds uh, de aanhoudingen ook geen brandstikkingen meer gehad. In het afgelopen kwartaal is de Britse economie voor het eerst weer een procent gestegen. En daarmee komt na negen maanden een einde aan de recessie. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, uit de dip uh, Groot-Brittannië? Ja, dat lijkt het wel op. Uh, hele belangrijke factor was de Olympische Spelen afgelopen zomer. Vooral door de miljoenen kaartjes die toen verkocht zijn. Nou, veel bezoekers hebben daar misschien vorig jaar al voor betaald... maar de inkomsten daarvan ja, die werden opgeteld bij die derde kwartaal. En daaruit kunnen we een belangrijke boost verklaren. We moeten er wel bij zeggen dat de cijfers enigszins geflatteerd zijn. Want die ene procent... Ja, dat, is, dat, dat is de groei in het derde kwartaal... ten opzichte van dat tweede kwartaal. En dat mm. tweede kwartaal was juist weer een bijzonder slecht. Uh, Mede door bijvoorbeeld een extra vrije dag... als gevolg van het diamantenjubileum van de Queen. Dus die groei lijkt stevig... maar dat kwam ook omdat het dal daarvoor zo diep was. Dus hmm. deze uh, twee eenmalige evenementen hebben grote invloed gehad op de cijfers. Ja, dus dat, dan is het moeilijk om te zeggen of die recessie nu definitief voorbij is. Dit zijn wat jij zegt eenmalige evenementen. Het is een heel wisselend beeld wat we zien van de Britse economie. We, we zien signalen dat het ergste achter de rug is. De werkeloosheid is bijvoorbeeld gedaald. Tegelijkertijd kan het niet verhullen dat het nog steeds hele lastige tijden zijn. We zagen ook uit de cijfers vandaag dat de bouw het bijzonder slecht doet. De huizenmarkt ligt nog steeds op zijn gat. De verwachting is dat bijvoorbeeld Fort vandaag bekend zal maken... dat het zijn laatste fabriek in Groot-Brittannië zal sluiten. Dat zou weer een verlies van 500 banen betekenen. En we hebben nog steeds de regering die bezig is met een heel groot programma van bezuinigingen en belastingverhogingen. En ook dat heeft natuurlijk zijn impact op de economie. De directeur van de Bank of England, die waarschuwt dan ook... die zegt, ja, dit herstel dat zal heel hobbelig zijn. Er zullen periodes zijn dat de economie weer groeit, zoals nu. Maar hij verwacht ook dat er kwartalen zijn... waarin de economie weer krimpt. En zijn boodschap, dit herstel, ja, dat gaat heel lang duren. Arjen van der Horst in Londen, dank je wel. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Studenten en hogescholen vinden een lang minder erg dan een leenstelsel. De HBO-raad en de studentenvakbond, de LSVB, hopen dat de basisbeurs blijft bestaan... zodat de toegang tot het hoger onderwijs is gewaarborgd. De LSVB was eerder tegen de boete van studenten die te lang over hun opleiding doen. Maar daar komt de vakbond nu van terug. Alles liever dan de basisbeurs afschaffen. Alles liever dan iedereen die de ambitie heeft om te gaan studeren 13.000 schuldig afhandig maken. En dan willen wij liever meedenken over uh, wat voor andere opties er dan zijn. Of dat er een uh, bijdrage uh, van studenten kan komen. Maar dat is in ieder geval niet uh, door uh, van tevoren al een boete op studeren te leggen. Als de basisbeurs dan toch verdwijnt, wil de HBO-raad dat de leenregels worden verruimd. De Tweede Kamer stemde deze maand in met het afschaffen van de langstudeerboete. VVD en PVDA willen de basisbeurs voor studenten afschaffen en omzetten in een leenstelsel. Bij een ongeluk tussen een bestelbus en een lijnbus in het Limburgse dorp Ittervoort... zijn acht mensen lichtgewond geraakt. Twee voertuigen bosten vanochtend op een kruispunt op elkaar. Vier gewonden zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht... Maar ze mochten daarna weer naar huis. Politie denkt dat een van die twee voertuigen in Ittervoort door rood reed. Waar België rouwt om de sluiting van de fortfabriek in Genk... wordt er enkele tientallen kilometers verderop over de grens in Born feest gevierd. Zo'n 1200 gasten worden vandaag verwacht om te vieren... dat vanaf 2014 de minis in Born worden gebouwd. Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. Ja, het heeft een zuur randje, ja. Het zijn, uiteindelijk zijn we toch... Uh collega's En in de ellende die Netka gekend heeft... hebben zij ons altijd ondersteund, ook met acties hier. U noemt ze ook zo, hè, de kompanen van Ford. Zo voelen wij dat ook. Dat, dat zijn, het is weliswaar, als je kijkt naar de automotive... is het weliswaar eigenlijk een concurrent van ons. Maar op gebied van menselijkheid en op gebied van, van arbeiders... en solidariteit om elkaar, zijn dat kameraden, ja. Jean Wouters, al meer dan 30 jaar werkzaam hier. Al 20 jaar voorzitter van de ondernemingsraad. Hoe ver is het? Naar Genk, naar Fort, kilometer of 30? Ja, tussen 30 en 40 kilometer. Ja. Het verdriet van België en de vreugde van Limburg. Op een steenworp afstand van elkaar. En overkomt nu wat u vreesde. Ja, plots staan zij aan de andere kant van, van, van de streep. En vele malen erger dan ons. Omdat het voor hun vele malen moeilijker zal zijn om, om, om een herstart te creëren. Ja, dat is toch wel het, het leven zo'n beetje, denk ik. Lig en donker heel kort naast elkaar. U bent woonachtig in België, ook lid van een Belgische vakbond. Zeg maar de FNW van België. En die bonden zijn meer dan laaiend op Ford. Terecht? Ja, zeker. Die zijn genaaid. Die zijn gewoon uh, opgelicht geworden. En ik ga er dan ook vanuit dat we daar een, een voldoende afweersysteem weten tegen te ontwerpen. Want dit kan, dit kan niet blijven duren. Opel heeft het meegemaakt, nu Ford alweer. En dat moet je een keertje opbouwen. Die, die kapitalistische criminaliteit, dat gaat zo niet verder. We moeten iets doen. En men kiest, men kiest nog liever voor een hoop kosten te maken en een bedrijf te sluiten... dan het contract eerlijk uit te voeren. Dat is wat Ford op dit moment doet, ja. En zowel Opel als... Als nu Fort Genk gaat kapot, omdat de Amerikanen zo in elkaar zitten. Eigenlijk, eigenlijk zou het vandaag feest moeten zijn in Born. En dat is het ook, maar toch... Ja, en dan toch zo'n beetje in de, in de marge dat vage gevoel van Fort. Ja. Durven mensen blij te zijn vandaag? Jawel, dat wel. Maar je merkt toch dat er een, een, bepaalde, uh, een bepaalde deksel op de, op de blijdschap staat. Voorzitter van de ondernemingsraad, Sean Wouters, in een bijdrage van Louis Dekker. Eindhoven is er helemaal klaar voor om in 2018 culturele hoofdstad te worden. De stad presenteerde vanochtend het Bidboek, zeg maar het ondernemingsplan voor deze titel. Maar Eindhoven heeft steden als Maastricht, Utrecht, Den Haag en Leeuwarden als concurrent. Eindhoven trekt de kar, maar werkt samen met Breda, Tilburg, Helmond en Den Bosch. Verslaggever Karin Albert. De vijf Brabantse steden wilden zich eigenlijk als één kandideren. Uiteindelijk is van Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg... de keus gevallen op Eindhoven. Martijn Sanders, is dat niet een beetje verbazingwekkend? Want die prachtige oude binnenstad van Breda, van Den Bosch... zijn die niet veel aantrekkelijker. Als u weet dat Eindhoven gekozen is... tot de meest innovatieve regio ter wereld... En als u weet dat wij met ons cultureel de hoofdstadprogramma... helemaal mikken op innovatie, multidisciplinaire innovatie... dus waar de kunst, de wetenschap, het bedrijfsleven, het onderwijs... samen gaan werken aan het oplossen van de problemen in de toekomst... dan is het heel logisch dat je dat verbindt aan één locatie. En dat is Eindhoven. En daarmee wordt Eindhoven een soort van symbool. Het staat voor heel Brabant, maar we noemen het Eindhoven. Maar u bent degene die als eerste dat opperde. We gaan voor Eindhoven dat een ja. Amsterdammer bent dus je bent van buiten. Ik kom van buiten en dat helpt soms ook wel eens een beetje om dingen te zeggen, hardop te zeggen die in zo'n provincie zelf moeilijker gezegd kunnen worden. Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, daar was u niet ongelukkig mee. Nee, daar ben ik niet ongelukkig mee, want het geeft natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid naar de andere steden. Maar het is wel zo, denk ik, dat de andere steden gezegd hebben... Eindhoven is het epi epicentrum van de vernieuwing. Het is het centrum van de vernieuwing. Ja, zijn um... ze dat meteen? Want ik kan me voorstellen dat het even slikken was voor de collega-burgemeesters. Ja, dat, ik denk dat het nog wel meeviel. Want het ging eigenlijk heel snel. Binnen nadat het voorgestelde iedereen het overdacht heeft, was het eigenlijk binnen een dag was iedereen. Ja, dit moeten we gaan doen. Omdat um, heel veel culturele hoofdsteden in het verleden die keken allemaal naar, nou ja, naar hun historie. En die lieten zien wat ze in hun historie gehad hebben. Maar de vragen van Europa zijn niet de vragen van het verleden... maar zijn de vragen van de toekomst. En we gaan veel geld uittrekken. En dan is het dus belangrijk dat je dat geld gebruikt... om inhoud te geven aan waar we met elkaar naartoe gaan. Hoe gaan we de gezondheidszorg op een slimme manier verbeteren? Of de mobiliteit, of de energie? En wat is de culturele waarde die je daarbij kunt leveren? Tot besluiten was dat de Eindhovense burgemeester Rob van Gijssel. De voormalige Rabobank Ploeg heeft, ondanks de perikelen van de afgelopen tijd een nieuwe renner voor het komend seizoen gecontracteerd. Het is de Belg Seth van Marken. Hij komt over van de Garmin Ploeg en tekent voor twee jaar. Van Marken won het afgelopen seizoen de omloop van het nieuwsblad. In de verklaring zegt Van Marken dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het goed komt met de ploeg. VfL Wolfsburg heeft trainer Felix Magat ontslagen. Dat maakte de Duitse voetbalclub zo dadelijk bekend op een persconferentie. Wolfsburg, de club van de Nederlandse spits Bas Dost... staat onderaan in de Bundesliga. Magat was bezig aan zijn tweede seizoen bij de club. De verwachting is dat de trainer van de amateurs van Wolfsburg, Lorenz Günther Kusner, de taken van Magat voorlopig overneemt. De naam van de nieuwe sponsor lekte vorige week al uit. Maar vanochtend was dan echt de presentatie... van de nieuwe vrouwenschaatsploeg van Jacques Ory... Annette Gerritsen keerde deze zomer terug bij Ori en heeft ondanks alle onzekerheid geen moment spijt gehad. Ik heb gewoon echt het vertrouwen gehouden dat, uh, dat het goed zou komen. Ja, misschien vroeg of nu, misschien iets later als dat je, als dat je hoopt. Maar ja, vooralsnog kunnen we gewoon het, het schaatsseizoen beginnen... met twee fantastische sponsoren bij ons team. En uh, kunnen we door tot uh, 2014 en daarna... want uh, beide partijen hebben een lange termijn, uh, visie. Andere schaatssters in de ploeg zijn Lorine van Riesen en Diane Valkenburg. Voor de informatie. Kees Kroaks bij de ANWB. Dorreld, file op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. De nasleep van een ongeluk. Dat levert 4 kilometer file op tussen Laren en Eembrugge. De opruimwerkzaamheden op de A12. Utrecht Den Haag zijn goed voor 6 kilometer... tussen Harmelen en Nieuwebrug. Twee rijstrokken zijn dicht... En werkzaamheid op de N200 vanuit Amsterdam naar halfweg. Drie kilometer bij halfweg. Dankjewel Kees. De hoofdpunt uit deze uitzending. De polder is terug, zeggen sociale partners na bezoek bij de informateurs. De verdachten in Winschoten hebben de brandstichtingen bekend. En Groot-Brittannië is na negen maanden uit de recessie. 13 over 1 is het. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer. En het vervolg van lunch.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 Goedemiddag allemaal, bij het Rode Kruis vinden ze dat Nederlandse artsen te moeilijk doen. Die moeten leren om simpeler te denken. Een werklunch met Kees Bredeveld, hij is directeur van het Rode Kruis. Verslaggever Anne van der Veen duikt deze week in de wereld van de coffeeshops. Vandaag meet ze of een coffeeshop in Amsterdam niet te dicht bij een school ligt. Even een tussenstandje 87 meter. We zitten nu op 88, nou zeg maar bijna 100 meter. En ik zie de school al, dus dat is slecht nieuws. En dan de stelling in Stand.nl. Straks om half twee. Nederland moet doorgaan met de JSF. Uh, weer onderwerp van gesprek, die Starfighter. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt namelijk dat Defensie... binnen het beschikbare budget van 4,5 miljard euro onmogelijk... alle 68 fraude F-16's kan vervangen door evenveel JSF-gevechtsvliegtuigen. Maar ja, om helemaal met het project op te houden... is ook niet handig, zegt de Rekenkamer in hetzelfde rapport. Wat moeten we ermee? U mag het zeggen. Wie weet luisteren ze al mee bij de onderhandelingen... tussen VVD en PvdA en worden ze op die manier van raad voorzien. Door de luisteraars van Stand.nl, dat zou toch heel mooi zijn. Nederland moet doorgaan met de JSF. Dat is de stelling, bent u het eens of oneens. sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Bij boeren en tuinders gebeuren heel veel ongelukken. Blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. De stichting die zich inzet voor meer veiligheid op de werkvloer. Per jaar komen 22 landbouwers tijdens het werk om het leven. En daarnaast is het aantal gewonden in de landbouw elk jaar uh, uh, hoog. Uh, zelfs 4300 de afgelopen jaar. Mat Kremers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent van Stigas, de adviesdienst voor veilig en gezond werk in de agrarische sector. U bent hier niet van geschrokken van die cijfers? Dit wist u al? Uh, schrikken doet het natuurlijk altijd, maar de cijfers zijn ons wel bekend, ja. ja. ja hoe, kan dat? hoe kan dat, dat die risico's zo groot zijn? Ja, u moet bedenken dat op de agrarische bedrijven natuurlijk heel veel verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. In heel veel verschillende omstandigheden. En dat met uh, grote machines wordt gewerkt, met, met de machines die draaiende delen hebben, uh, waarmee geoogst moet worden enzovoort. Dus het, het is wel een sector die uh, ja, wat, wat dat betreft complex is als het gaat om uh, veilig werken. Ja, boeren uh, hebben het ook niet makkelijk altijd, dus die moeten hard werken in, veel, in, in weinig tijd eigenlijk. Uh, krijgen wel allerlei prachtige machines dan uh, bij zich, maar zijn daar misschien ook niet altijd even goed voor opgeleid. Zijn dat de oorzaken? Nou, in het algemeen wordt er wel heel veel aandacht uh, besteed aan het, uh, het opleiden van mensen, het instrueren van mensen hoe om te gaan met, uh, met machines. Uh, onze ervaring is dat veel meer uh, een oorzaak zit in het feit van, uh, ja, dat er vaak onder heel veel tijdsdruk uh, door weersomstandigheden of anderszins uh, werk moet worden gedaan. Uh, lange dagen worden gemaakt ja, en op een gegeven moment uh, toch een stukje onachtzaamheid uh, erin sluipt. Met alle gevolgen van dien. Ja. Komt u vaak uh, uh, ja, gevaarlijke situaties tegen op boerderij als u daar langs komt? Ja, wij zijn uh, uh, vorig jaar zijn we een, uh, een breed, uh, brede campagne gestart. Uh, we noemen hem altijd alert. Waarin we op agrarische bedrijven aandacht vragen voor veilige werken en, en de risico's die er zijn. En uh, ja, wij komen op een paar duizend bedrijven per jaar, onze adviseurs, door het hele land... Uh, waar uh, risico's voor ongevallen een van de belangrijkste aandachtspunten is. En uh, ja, we adviseren dan ondernemers om uh, daar wat aan te doen. En, en pikken die dat op? Ja, dat, uh, uh, dat wordt uh, over het algemeen goed op, uh, opgepikt. Uh, uh, aan de andere kant is het een complex uh, probleem. Hè? Uh, ik zeg altijd, van er is niet één oplossing. Uh, maar we, ja, je moet het op verschillende manieren uh, benaderen. En dat doen we ook door middel van het project uh, met, uh, met Veiligheid NL... Waar we uh, met name uh, ons richten op, uh, op gedragsbeïnvloeding. Uh, ja, want, want daar is een hoop winst te halen, zegt u eigenlijk. Ja, dat klopt. Aan de ene kant moet je, moet je natuurlijk zorgen dat machines en werkplekken ingericht zijn. Om de kans op ongevallen uh, zo klein mogelijk uh, te maken. Uh, u moet het maar vergelijken met een uh, veiligheidsgordel in een uh, auto. Uh, de kans op een ongeluk uh, en op, op schade wordt daarmee verkleind. Maar uiteindelijk uh, gaat het ook om, uh, om gedrag. Hoe ga je ermee om? Uh, en en uh, ja, daar willen we met name uh, ondernemers en ook werknemers op wijzen. En daar ligt ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Uh, dank u wel. Matt Kremers van Stigas, adviesdienst voor veilig en gezond werk in de agrarische sector. Ja, want als je dan zo'n boer binnenkrijgt, uh, weer in het ziekenhuis of bij een dokter... Dat is toch lastig en vervelend en dat is weer één te veel. Als het trouwens aan de directeur van het Rode Kruis ligt... en hij zit hier bij me, dus hij kan knikken of, of deze schudden... als hij het er niet mee eens is... gaan studenten medicijnen de toekomst op stage bij het Rode Kruis... om te leren hoe je mensen kunt genezen zonder de hulp van allerlei dure apparaten en medicijnen. En hij kan dat straks zelf ook ze gaan bijbrengen. Want vanaf vandaag is Kees Bredeveld, daar gaat het over... bijzonder hoogleraar Global Health, medische noodhulp... en basisgezondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam. Gefeliciteerd met die titel in ieder geval. Hartelijk dank. En mooi dat u er bent. Um, het klinkt zo logisch wat u eigenlijk zegt. Ja. <laughs> Ik heb ja. ook nog een heel logisch advies voor die meneer in de agrarische sector Oh, wat is dat dan? Want... Uh... Als dat aantal ongelukken zo groot is... dan zal het nog wel even duren voordat dat helemaal teruggebracht wordt. In de tussentijd kan je al heel veel doen als je basale eerste hulpkennis ja. hebt... om die mensen die dat ongeluk overkomen ook ja, meteen te kunnen helpen. Want dat is een ander puntje van u. U vindt dat wij veel meer EHBO-cursus moeten doen. Wij gewone... Uh... Zeker. En dat is ook een, een, een uh, methode om de veiligheid in de hele wereld... en zo werkt het Rode Kruis ook uh, wat te verhogen... omdat het toch altijd even duurt voordat de professionele hulpverlening er is. Dus dat je even snel iets kan doen, dat, nou ja, dat kan net genoeg dat zijn kan om... Dat te levensredden ja, ja. Ja. Dus daar zijn wij breed in de hele wereld van overtuigd... dat heel veel Rode Kruisvrijwilligers worden ook getraind in de eerste hulp. Ook in Nederland. En wij zijn ervan overtuigd dat eigenlijk dat nog veel breder zou moeten, omdat dat onder de bevolking ook zou helpen. Nou, nou even dat punt dat u gemaakt hebt, want u zegt eigenlijk daarmee van ja, die studenten medicijnen worden voortreffelijk opgeleid, ja. maar eigenlijk in een uh, ja, te mooie situatie met allemaal prachtige apparaten die ze kunnen gebruiken om dingen te doen. En, en uh, daar spreekt een beetje in door dat dat, zeg maar, het basale wat een arts moet hebben, gewoon er gebeurt iets en, en, en handelen, dat dat een beetje ondersneeuwt. Nou, de, dat zou dat zou kunnen. Uh, laat ik voorop stellen dat ik het fantastisch vind... dat wij in een land leven dat over zoveel technologie beschikt... dat wij daar mensen ook echt beter mee kunnen maken. Uh, maar de universiteit, met name de medische faculteit... en ik zijn er ook van overtuigd dat het goed is... Uh, als medisch studenten zich realiseren... dat je onder moeilijke omstandigheden met veel minder middelen... mensen ook beter kan maken. En de universiteit is van mening dat zij dokters opleiden... voor de hele wereld en niet voor... Alleen Amsterdam-Zuidoost. En vandaar dat uh, dit wordt toegevoegd aan het onderwijsprogramma. En, en uh, u zegt eigenlijk dat het zou heel goed zijn... als die studenten bijvoorbeeld eens een tijdje meegaan... Uh, naar een, een, een gebied waar van alles aan de hand is. Een ramp is gebeurd. En, en dan kunnen ze daar gelijk in de praktijk brengen wat ze geleerd daar hebben. Daar kunnen ze een hoop leren. Bovendien is het spannend. Hè? Je bent echt uh, bijna dag en nacht bezig om mensen te helpen. Uh, dat is ook nodig. Want uh, zeker als er net een ramp gebeurd is... dan uh, zijn er heel veel slachtoffers in veel gevallen... En wij denken dat het voor studenten heel goed is om dat mee te maken. Um, maar tegelijkertijd denk ik dan van ja, zo'n ramp waar we het dan over hebben... we kennen al die beelden wel, ja. uh, laten we hopen, even afkloppen... dat dat in Nederland niet of nauwelijks gebeurt. Dus wat, wat heb je er hier dan verder aan? Nou, Nederland is wat dat betreft heel erg veilig. Toch zijn we in ieder geval bij het Rode Kruis ons er dagelijks van bewust... dat er iets ernstigs kan gebeuren, of dat nou een aanslag is... Of een ontploffende fabriek. Ook uh, recent nog is er een grote chemische fabriek in de brand geraakt. Gelukkig zonder hele ernstige slachtoffers. Maar dat kan zo oh. gebeuren. En vandaar dat het Rode Kruis daar ook paraat op staat. Trouwens de hele professionele hulpverlening ook. Dat hebben we goed georganiseerd in Nederland. Maar in andere landen is dat uh, veel minder goed geregeld. En uh, um, heel veel Nederlandse studenten komen ook in het buitenland terecht. En ik denk dat het goed is als ze zich realiseren... dat ze ook iets kunnen doen onder zulke omstandigheden. Hmm. Um, en dan ga ik even een beetje vervelend doen. Want uh, er zijn ook mensen die zeggen van ja, uh, wacht eens even... die ziekenhuizen die hebben allemaal deals met uh, de farmaceutische industrie... en uh, die apparatenbouwers allemaal. En die, die zijn er juist op gericht om, om dat in de praktijk te brengen. Dus je zult dat juist niet zo snel aan de kant zetten. Nou, kijk, ik weet niet of dat zo'n vervelende vraag is een terechte vraag... Uh, het is in een, in een welvarend land als Nederland zo... dat je ook moet investeren in, in doorlopende verbetering... van de geneeskundige methode. Daar kan de hele wereld van profiteren. Uh, wij zien dit als een aanvulling op de basismedische opleiding... waarbij studenten natuurlijk ook leren omgaan... met die hoogwaardige technologie. Ja. Um, u probeert ze eigenlijk heel snel in de kladden te grijpen, die, die studenten... zodat ze uh, misschien eerst eens een tijdje ervaring opdoen bij het Rode Kruis? Nou, ik... ik realiseer me dat dat niet voor alle studenten gaat gelden. Er zijn mensen die daar geen belangstelling voor hebben. Wat ik heel erg belangrijk vind, is ook, laat ik maar zeggen... het virus van het Rode Kruis op mensen overbrengen... zodat zij zich kunnen inzetten met hun kennis... op plekken waar mensen het heel slecht hebben. Hebt u dat zelf uh, ook vaak gedaan, neem ik aan? Ik ben op heel veel plekken ja. geweest. Waar het, uh, ik ben net terug uit Ethiopië... waar hele basale gezondheidszorgvoorzieningen... nog moeten worden getroffen om mensen een beter leven te verschaffen. Um, hoe, hoe gaat het eigenlijk met het Rode Kruis? Want uh, ja, dit gaat dan vooral over noodhulp, hè? maar uh, het Rode Kruis doet allerlei sociale projecten. Ja, die doen wij ook. Die zijn er vooral op gericht om mensen uh, um, onder de mensen te houden, laat ik het maar zo zeggen. En, en wij doen dat ook omdat wij uh, ons realiseren dat er altijd wat kan gebeuren in een wijk of in een dorp. En dan moeten we die mensen kunnen vinden. En op die, uh, op die moment is het nuttig om contact te hebben met mensen. Nou. En te zorgen dat je ook ze kan helpen als het nodig is. Maar we laten bijvoorbeeld pas dat u die, die vakantiehotels hebt u afgestoten als Rode Kruis? Ja, dat, <laughs> ik begrijp dat u die vraag uh, uh, zo stelt. Nee, maar het zou kunnen zijn we dat u meer op noodhulp concentreert dan op de... Nou op de... ja, dat, dat is inderdaad wat wij moeten doen. He, dat is ook niet alleen maar omdat we dat zelf beslissen... maar omdat we daar ook een afspraak over hebben met de overheid. Dus daar moet de, de concentratie op zijn. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen van het Nederlandse Rode Kruis... die op een andere manier ook mensen um, uh, willen helpen. En uh, onderdeel daarvan is ze een week vakantie gunnen. Um, wij hebben dus ook niet besloten om te stoppen met die vakanties. We hebben alleen gezegd, wij zijn zelf geen hotelbedrijf... Mm. en wij de, dragen dat liever, de exploitatie van zo'n hotel over aan een organisatie die daar zijn vak van heeft gemaakt. Hoe, hoe is het eigenlijk met uh, be, be, bezuinigen bij het Rode Kruis? Moet u nog weer verder snijden in personeelsbestand? Ja, wat wij merken is dat we, dat ze onlangs ook nog gepubliceerd... heel succesvol zijn bij het werven van fondsen... die echt nodig zijn voor de hulpverlening. Alleen wat we ook merken is dat mensen uh, veel liever dan vroeger... van tevoren weten waar ze dat geld aan besteden. Dat verklaart ook het enorme succes van zo'n actie als Series Request... het Glazen Huis uh -huh. in de week voor kerstmis. Dan weten mensen van tevoren waar het aan besteed wordt. Dit jaar is dat kindersterfte. Ja. Een heel belangrijk onderwerp. Um, en wat we ook merken is dat, dat mensen wat aarzelender zijn... als ze, laat ik het maar zeggen, het geld in de grote pot moeten storten... zonder dat ze dat weten. Ik, ik zou er graag op wijzen dat mensen zich moeten realiseren... dat we dat ook nodig hebben, dat geld... En dat we niet door kunnen gaan met bezuinigen... omdat we dan op een gegeven moment ook geen hulp meer kunnen verlenen. Maar eh, ik begrijp heel goed die stroming, dus daar moeten we ons ook op instellen. Nou, hebt u uw eerste college al voorbereid? Zeker. Oké. Okay. Het ja. zal ongeveer hierover gaan, neem ik aan. Onder andere. Ja, <laughs> ja. ja ik heb een heel breed terrein, dus... Uh, ja. Oké. Okay. Nou, fijn dat u er even met ons over kon praten. Kees, Kees hij uh, heeft ons dus geleerd dat wij gewoon een ehbo cursus zouden moeten doen. Je kan in de eerste instantie zelf ook heel veel doen. Hij is directeur van het Rode Kruis en sinds vandaag dus ook bijzonder hoogleraar... aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week kijken we naar het wel en wee van de coffeeshops in Nederland. In het West-Friese Hoorn, een plaats met ruim 70.000 inwoners, is sinds twee weken een koffieshop. Uh, geen coffeeshop meer moet ik zeggen. Anne van der Veen wandelde met de burgemeester daar, Onder van Veldhuizen, door zijn stad. En wilde weten of hij blij is met zijn coffeeshopvrije gemeente. Nou, ik geloof er niet in. Uh, je kunt uh, zeggen Bergen op Zoom en Roosendaal... Uh, die zijn er wel bij gevaren, uh, want die hebben een heleboel buitenlandse toeristen. Hebben ze gewoon niet meer drugstoeristen. Maar ik heb ook gelezen dat uh, dat dan toch verhuist naar Breda uh, en er omheen. Dus het is een beetje het waterbed-effect. Het is niet voor iedereen echt een structurele oplossing. Dat is het gewoon niet. Nu lopen we op een woensdagmiddag door de stad. Het is herfstvakantie, maar het is toch niet heel druk. Maar in die coffeeshop las ik 1500 mensen per dag. Kwamen er? Ja, er kwamen er in ieder geval 10.000 per week. En ook een regiofunctie. Maar twee derde tot drie kwart kwam toch gewoon uit Hoorn. Dus uh, ja, het is wel een trekker, ja. In Amsterdam bij coffeeshop 420 Café houden ze zich met andere dingen bezig. Namelijk met het afstandscriterium. Een koffieshop moet volgens de nieuwe regels minstens 350 meter van een school verwijderd zijn. De manager, die niet met naam en toenaam op de radio wil, gaat maar eens meten. Het gaat van deur tot deur. Dus wij, dit is de voordeur. En dan tot de voordeur van de school. Dus we gaan naar de dichtstbijzijnde school. En dat moet via de kortste. Wel via het hè? Volgens een kortst mogelijke afstand. Waarom? Nou, je hoeft niet schuin. De, dus de gewone normale looproute. De burgemeester van Horen, Onno van Veldhuizen... weet wel een manier om van al het gedoe rondom coffeeshops af te zijn. Ik zou het het liefst zien, ik geloof ook dat dat de oplossing is... Eh, dat je staatswinkels zou maken. En eh, dat eh, je als eh, staat eh, gewoon zelf de wiet zou produceren en verkopen... Tegen vastgestelde prijzen, met meer controle. Net zoals in Scandinavië alcohol verkopen. En net zoals we hier het gokken via Holland Casino hebben geregeld. Even een tussenstandje 87 meter. We zitten nu op Daar zeg maar bijna 100 meter. En ik zie de school al. Dus dat is slecht nieuws. Vertelt u mij nu dat Horen uh, hier een uh, voorloper gaat worden? En als u me nou vraagt, nou, gaat u hier een staatswinkeltje openen... dan zal het antwoord daarop zijn nee... Dat zullen we niet gaan doen, maar ik praat nu in uw microfoon en ik zeg het weer. En we zitten op 217 meter. Echt de voordeur? Dat is de voordeur, 217 meter. En het mag zijn? Ze willen 250 meter en nu praten ze zelfs over 350 meter. Dus daar zitten wij onder. Dat zou betekenen dat uh, onze gedoogverklaring afgenomen zou worden. Tje. dat is slecht nieuws. De burgemeester Van Horen is niet echt blij met het beleid van minister Opstelten. Niet met de wietpas en ook niet met het nog in te voeren afstandscriterium. Ook buiten dat at, uh, afstandscriterium heb ik ook gewoon wel eens 15-jarigen, 16-jarigen weggestuurd. Terwijl ik stond, zag dat ze er stonden en mensen aanschoten. Wil je voor mij even wat halen? Daar doet geen afstandscriterium iets aan. Hè? Dus best, maar toch meer symbool dan echt impact. Ondertussen wordt er in Amsterdam verder gemeten vlak bij de school is er ook een souvenirwinkel. Wat verkopen ze? Magic mushrooms, seeds, pipes, cold drinks, beer en wijn. Concludeert u zelf maar. Dus aan de overkant van de school verkopen ze dus magic mushrooms. How much does it cost? Now 15. one five. Yes. Okay, thank you very much. De burgemeester Van Horen heeft nog wel een tip voor de minister van Veiligheid en Justitie. Ik eh, neem aan en hoop uh, dat uh, onze minister een lerend mens is... die ook uh, stuurt op feiten en niet op dogma's. Dus een tip? Uh, luister goed naar dit interview, Ivo. Ja. Benieuwd of uh, opstelte uh, heeft uh, meegeluisterd. Uh, als het zo is, uh, nou, laat hij ons even bellen, dat is misschien leuk. Uh, kunnen we die reactie nog even meenemen? Want uh, morgen is er meer over dit onderwerp op ditzelfde tijdstip. Nederland moet doorgaan met de JSF. Dat is de stelling zometeen in stand.nl. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Grote hervormingen kunnen alleen als de polder daarbij betrokken is. Dat zei VNO-NCW-voorzitter Wientjes... na een gesprek met de informateurs en de onderhandelaars van VVD en de PvdA. Samen met NVV-voorzitter Heerts benadrukte Wientjes het belang van gezamenlijk overleg. Als het echt niet anders kan, willen studenten en hogescholen... liever een lang dan een leenstelsel. Het behoud van de basisbeurs vinden ze belangrijker... De HBO-raad en de Landelijke Studentenvakbond... willen zo de toegang tot het hoger onderwijs open houden. De VVD en PvdA willen de basisbeurs voor studenten afschaffen... en omzetten in een leenstelsel. De scheepvaart op de IJssel is voorlopig gestremd... door een aanvaring tussen een Nederlands en een Duits vrachtschip. De aanvaring was de hoogte van Brummen in Gelderland. Het Duitse schip was door onbekende oorzaken dwarskomen te liggen. De Nederlandse schipper zag het te laat... en kon de aanvaring niet meer voorkomen. En de Rolling Stones geven vanavond een verrassingsconcert in Parijs. Voor het concert waren 300 kaartjes van 15 euro beschikbaar... zegt platenmaatschappij Virgin. Die waren in een mum van tijd uitverkocht. De Stones willen de beelden van het concert gebruiken voor een videoclip. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. en even Verkeersinformatie op de A9. Ook maar richting Amstelveen staat twee kilometer voor het klopende Raasdorp. Na een ogenblik een vrachtauto is de linkerrijstrook dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Liewebrug, 6 kilometer. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dat duurt nog tot 2 uur vanmiddag. A28 Utrecht-Amersfoort voor de afrit Den Dolder, 3 kilometer. A32 Heerenveen-Meppel, 3 kilometer tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid. En op de N200 Amsterdam richting Halfweg tussen Sloterdijk en Halfweg, 3 kilometer per werkzaamheden. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De JSF, daar is die weer. VVD en uh, PvdA die moeten het eens worden over de aanschaf van dat gevechtsvliegtuig. Uh, dat is een lastige kwestie, want de Algemene Rekenkamer concludeert nu... namelijk dat het nooit binnen het budget past... om alle verouderde F-16 te vervangen door die JSF. En tegelijkertijd kost het heel veel geld en banen als Nederland uit het project stapt als je blijft Blijft twijfelen, dan stel je die werkgelegenheid in de waagschaal. Als je het niet aanschaft, scheelt je dat 1500, 1400, 1500 banen. In een tijd van economische crisis is dat een element... ...wat je wel degelijk moet, moet wegen, waarbij iedere baan telt. Dat zei minister Verhagen van Economische Zaken. Is het met het oog op die werkgelegenheid en de ambitie om mee te doen in versmissies... ...verstandig dat Nederland vasthoudt aan de JSF? Of moeten we die ambitie loslaten en overstappen op een goedkopere en mindere moderne concurrent. Ik ga erover praten met Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dag meneer Voordewind. Goedemiddag. U kent het klappen van de zweep intussen, hier komen de keuzes, ja of nee, en dan straks uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Uh, met de JSF gaat het Nederland straks voor de wind? Ja. In deze tijden van crisis en bezuinigen is de JSF juist onze redding? Uh, voor de banen zeker. Dus een beetje ja, en uh, we moeten de Verenigde Staten ook nog te vriend houden. Ja, maar dat is minder een uh, reden voor mij. Goed. Nou, dat zijn uh, de keuzes. Dan de stelling. En ik zeg ook tegen onze luisteraars, van, uh, we zijn graag uh, uh, geïnteresseerd. We zijn erg geïnteresseerd, moet ik zeggen, in, uh, in uw eens of oneens. eens uh, De stelling luidt, Nederland moet doorgaan met de JSF. U kunt uh, uw mening sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. Gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens-of-on-eens, doe het dan met hekje standpunt. Nederland moet doorgaan met de JSF. Wat zegt de ChristenUnie dan? Uh, ja, zeker. Want uh, we hebben het besluit in 2002 genomen om deel te nemen aan de ontwikkelingsfase. Uh, dat is toen nog onder Kok gebeurd, de Partij van de Arbeid. Het vreemde is natuurlijk dat we een paar maanden geleden de motie hebben gehad... van de Partij van de Arbeid om uh, de stekker eruit te trekken. Maar dat zou nu zeer onverstandig zijn. De Rekenkamer heeft daar een rapport over geschreven. Ook op verzoek van ons als ChristenUnie. Uh, om te kijken wat de kosten zijn bij het uitstappen. We hebben inmiddels 1,2 miljard geïnvesteerd in het hele project. En als we er nu zouden uitstappen, zouden we netto 390 miljoen er verliezen omdat we inmiddels ook die ontwikkelingsfase hebben betaald. En dat betekent dat je ook alweer een deel van de aanschaf van de nieuwe toestellen betaalt. Dus het zou weggooien van geld zijn. En in deze tijden van de economische crisis zeer onverstandig. Als het gaat om de banen die we ongetwijfeld zullen gaan verliezen. Kijk maar naar België hoe belangrijk dat is. Ja. Maar hoe, hoe hebt u dat rapport nou gelezen? Want uh, nou ja, uit, uit mijn inleiding bleek het eigenlijk al. Je kan het, je kan het op meerdere manieren lezen. Moeten we nou wel of niet doorgaan? Nee, volgens mij als je de cijfers allemaal bij elkaar legt en naast elkaar legt... en dat heeft het rapport ook bij de conclusies wel gedaan... dan zie je dat als je nu uit zou stappen, zou je inderdaad geld kunnen uitsparen. 265 miljoen, zegt het rapport. Maar er staat tegenover dat je 405 miljoen aan extra kosten zou moeten gaan betalen. Want je moet langer doorvliegen met de bestaande JSF. Ja, dat kost ook geld. En je moet de, de twee testvliegtuigen die we eerder hebben betaald... A280 miljoen euro, ja, die moet je weer zien te verkopen. Ja, en daar staan landen op dit moment absoluut niet om te springen... omdat uh, andere vliegtuigen nu weer van de band rollen... die nog weer verder geüpgraded zijn, ontwikkeld zijn... dan ja. degene die wij hebben gekocht. Ja. Uh, maar in het rapport staat volgens mij ook nog... doorgaan met de JSF, zoals het eigenlijk de bedoeling was... en dat is ook wat de VVD uh, in eerste instantie wil... Uh, dat kan niet binnen het budget, daar is geen geld voor. Het ging om 85 toestellen. Ja, dat klopt. Um, die, we begonnen trouwens met 125 in 2002 aantallen. Toen werden het er 85. Uh, en wij zeiden al, dat hebben we als Christine ook in ons verkiezingsprogramma gezet. Kijk, als je niet genoeg geld hebt, uh, dan moet je minder toestellen gaan aanschaffen. En uh, dat blijkt ook dat de minister daar nu voor kiest. Hij heeft een budget nog van 4 miljard uh, in de begroting staan. Uh, voor de komende jaren om het toestel aan te schaffen. En daarvan hebben ze nu berekend dat ze vijf, 56 euro ja. toestellen kunnen aanschaffen. Nou ja, uh, kijk, als het een enorm goed toestel is... het heeft een meerwaarde om deze nieuwe generatie aan te schaffen... Um, en je wil mee blijven doen, uh, ook met internationale betrokkenheid en gerechtigheid, ja, dan moet je uh, mm. daar wel uh, geld voor reserveren. Maar daar zegt de Rekenkamer ook iets over. Hè? Die zeggen, nou, je mag je handen dichtknijpen als je er ooit 34 uh, operationeel zou kunnen krijgen. En, en dan is de vraag, komt die militaire missie ook niet in gevaar? De plannen die we hebben met onze militaire apparaat, en of dat dan nog ondersteund kan worden met maar 34 JSF's? Ja, je moet daar een lastige afweging maken. Kijk, we weten één ding zeker. De F-16 stopt met vliegen op een gegeven moment. Die valt uit de lucht uh, als we hem onverantwoord lang uh, laten doorvliegen. En dat kost ook extra geld. En op een gegeven moment worden de reserveonderdelen niet meer uh, gemaakt. Dus iedereen is zich aan het voorbereiden op een vervanging van de F-16. En wij hebben maar één type. Dus we hebben niet uh, een terugval op andere toestellen. Dus daar moeten we een alternatief voor bedenken. Uh, maar nou, waarom eigenlijk? Want dat is wat veel mensen zich ook al vragen. Waarom moeten nou ja, we zo'n luchtmacht hebben? Kijk, misschien mag ik één voorbeeld noemen. Ons luchtruim boven Nederland wordt verdedigd door de F-16's. Op het moment dat hier een Russisch vliegtuig probeert binnen te dringen... Uh, of probeert te spioneren... Ja, dan hebben wij mogelijkheden om dat vliegtuig te laten uh, landen. Uh, dus alleen al voor de eigen luchtverdediging... hebben we uh, een aantal uh, F-16's nodig... Uh, los daarvan is het natuurlijk uh, niet alleen maar Nederland... die uh, tegenwoordig nog bedreigd wordt. De bedreiging is internationaal. En daarvan kan je zeggen, ja, laat de Amerikanen dat vooral maar doen. Hè? Afghanistan. Uh, maar dat zou zeer onredelijk zijn... om de Amerikanen constant maar de hete kolen uit het vuur te laten haren. Daar zullen wij ook een bijdrage aan moeten leveren. Want ook wij kunnen uh, bedreigd worden... zoals eerder Madrid en Londen ook bedreigd zijn... door terroristische aanslagen. Ja. Um, en, en dan uh, nog even die, die getallen die allemaal in het rapport staan. Uh, wat is dat waard? Want bedoel, tot nu toe is het project eigenlijk ook alleen maar verder uit de klauwen gelopen in de zin qua, qua, uh, qua geld, wat het kost. En dat, dat is niet het enige project. Natuurlijk. Ik bedoel, er zijn op andere fronten ook allerlei van die projecten grote projecten... die dan in gang zijn gezet en uiteindelijk blijken veel duurder te zijn. Ja, dat klopt. Je weet natuurlijk op dit moment niet... wat een productietoestel van de JSF uh, zal gaan kosten. Dat is uh, lastig. Je weet wel, maar je weet ook niet... wat de kosten zouden zijn voor een alternatief. Uh, een andere. Saab wordt uh, vaak genoemd. Uh, daarvan zijn trouwens de kwaliteiten weer een stuk minder dan de JSF. Wat je wel weet is wat het, het geld wat je nu uh, hebt uitgegeven. En dat is 1,2 miljard. En daar zitten onder andere 800 miljoen aan ontwikkelingskosten bij. Nou, Als je een toestel later van de plank zou... Kopen, dan moet je alsnog die ontwikkelingskosten betalen van een ander vliegtuig. Dat betekent dat je twee keer die 800 miljoen ja. betaalt. Dus een rekensommetje dat heeft de Rekenkamer ook gedaan en die zegt: uh, het is alleen maar duurder op het moment dat je nu uit de ontwikkelings- en testfase stappen. Nou. nou is het natuurlijk uh, we zitten in de tijd van crisis, dus met de politieke partijen ook we hebben we die verkiezingscampagne meegemaakt. Die hebben allerlei mooie plannen. Ja, dat moet dan gefinancierd worden. En dan zie je toch heel veel partijen die onmiddellijk dan naar defensie kijken, met name naar dat jsf project En die zeggen: zet daar maar een streep door. Uh, nou, P. van misschien dat het mooie Voorbeeld, hè? Ja. U zei het al, die waren eerst gewoon voor... en uh, ja, nu toch nog eens even nagedacht en denken daar geld te kunnen vinden. Um, ja, Eigenlijk zo raar is het toch ook niet? Als je dan kijkt dat het in de zorg uh, uh, moeilijk is... Uh, we, willen, we willen de veiligheid goed geregeld hebben... Uh, moet je dan geld steken in zo'n geldverslindende jezef? Dat is wat veel mensen zich afvragen. Nou, Dat kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, zo'n bedrag van 4 miljard... dat gaan we natuurlijk niet uh, tussen nu en twee uh, jaar betalen. Uh, we, we schaffen dat toestel aan in een verloop van 10, 12 jaar. En elk jaar leg je daar een bepaald bedrag voor apart. En uh, nu kun je natuurlijk uh, erover nadenken... hoeveel toestellen je uiteindelijk uh, over wilt houden... en hoeveel geld je daarvoor wil reserveren. Nou ja, dat is aan het nieuwe kabinet. Het kan zijn dat het nieuwe kabinet zegt... Uh, we gaan daar maar 3 miljard voor reserveren de komende 10 jaar. Dat kan. Daarmee kan je dus ook minder vliegtuigen aanschaffen... Uh, nou ja, uh, wij hebben zelf ook in ons verkiezingsprogramma... als ChristenUnie gezegd, uh, als je de veertig zou overhouden... volgens mij en uh, volgens ons uh, zouden we daar nog steeds mee... een uh, serieuze bijdrage aan NAVO-missies kunnen leveren. Dan is het weliswaar een versobering van, van zeg maar onze ja, luchtmacht... maar dat kan nog, vindt u? Dat, dat kan nog, dat is nog uh, te doen. Het is wel een minimumvariant. En dat betekent ook dat je de ambities, inderdaad, zoals de rekenkamer ook zegt... wel moet bijstellen als het gaat om de luchtmacht. Maar kijk, uh, uh, niet meer een, een jachtvliegtuig aanschaffen... Ja, dat is echt een illusie. Dat zou betekenen dat je echt je eigen... Grond gebied uh, niet meer kan verdedigen. Ja. Hebt u al een beetje in uw achterhoofd koppen geteld in de Kamer? Want ik geloof als je nu gaat tellen kom je op 74-74 uit voor uh, tegenstanders. Voor en tegenstanders. En dan zou de, uh, de partij van Henk Krol 50 plus zou de doorslag moeten geven. Ja, dat moet je natuurlijk misschien ook niet willen in de Kamer. Je moet daar echt, want dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Nou gaan we dat ook niet in één keer allemaal besluiten. Je besluit niet in één keer om die 4 miljard uit te geven. Maar op het moment dat we nu wel een volgend besluit nemen... en dat moet dan uh, in 2015 gebeuren. Dus gedurende het komende kabinet... ja, dan moet je wel goed realiseren... dat de weg terug natuurlijk uh, wel heel, uh, heel klein wordt. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk even gebeld met 50PLUS trouwens. Uh, die zeggen, nou ja, wij zijn in principe tegen aanschaf van de JSF. Maar zeggen ze er wel gelijk bij in dezelfde zin... Ach, als er met ons een dealtje te maken valt op een ander punt... wat wij belangrijk vinden, dan zijn we ineens voor. Ja, zo zie je maar weer hoe uh, pragmatisch ook weer de politiek is schijnbaar aan uh, de 50-plus kant. En goed, ik kan, kan dat ze niet verwijten. Uh, maar nee, kijk, de Partij van de Arbeid moet natuurlijk ook uh, zijn knopen gaan tellen. Die moeten straks uh, verantwoordelijkheid nemen in het kabinet met de VVD. Die hebben tot nu toe uh, uh, in het kabinet waar de Christen ook al in zat uh, de JSF uh, gesteund. Uh, we hebben gezamenlijk toen het eerste testvliegtuig uh, aangeschaft. Uh, onder uh, Kok, wat ik al zei, in 2002 is uh, de, de eerste fase al uh, betaald. En ik hoop dat het gezond verstand echt uh, prevaleert bij de Partij van de Arbeid. Om nu niet de stekker eruit te trekken. Het zou zeer onverstandig zijn. Wat, wat moet de leiding hebben in die discussie? De militaire missie, want daar hamert uh, Hill ook terecht op, denk ik, de, de, de minister van Defensie. Die zegt: ja, wij moeten als, hè, als wij een militair apparaat overeind willen houden. moeten we ook wel wat kunnen. Of is het toch vooral die economische, uh, dat economische verhaal wat eraan te grond ligt. dat bedrijven uh, daar toch flink uh, hun voordeel mee kunnen doen? Nou, eh, over beide moet je serieus nadenken, denk ik als Partij van de Arbeid. Eh, het zegt het al, de partij, de partij van de Arbeid gaat over banen. Nou, hier gaat het over eh, in eerste instantie zo'n 1500 banen, directe banen. Maar als de productie op gang komt en eh, de Nederlandse industrie eh, werkt daar eh, dan in mee... en eh, zoals het er nu naar uitziet gaat dat gebeuren... dan gaat het over duizenden banen in de toekomst. En we weten hoe belangrijk het is. Kijk naar België, hoe een drama het is als er 4000 banen wegvallen. Dat is enorm. Twee, internationaal is het enorm belangrijk om ook mee te blijven doen... Uh, er zijn ongeveer 45, 50 landen die meedoen in Afghanistan. Dat zijn niet alleen maar NAVO-landen, maar ook breder dan dat. En uh, als wij uh, het belangrijk vinden om een rol te blijven spelen internationaal... maar juist ook uh, voor vrede en gerechtigheid willen gaan... zoals onze grondwet dat ook opdraagt... Ja, dan moet je niet uh, je volledig gaan terugtrekken. Want uh, zonder vliegtuigen, uh, zoals nu ook in Kunduz... Ja, dan kun je je eigen troepen heel moeilijk beschermen. Nou, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren, ik kom zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Op de site flink gereageerd. 1215 stemmen tot nu toe. Nederland moet doorgaan met de JSF. 38% is het eens met de stelling, 62% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, dag, met je. Nou, ik ben het ook oneens met de stelling. Om um, een paar redenen uiteraard. In de eerste plaats is het zo dat we grote bedrag, waar we dan zouden verdienen, zal zou ik maar zeggen, als we er wel in blijven. Dat is natuurlijk weer nog de vingerwerk, want alle grote projecten in de afgelopen jaren... Hmm. waren altijd miljarden en miljarden duurder. Ja. Dus dat ziet dat niet op. Die zekerheid hebben we helemaal niet. Um, en er komt nog wat bij. Als je zegt naar de werkgelegenheid en dergelijke... nou, we moeten nou in Europa, we moeten Europees denken en zo. En in Europa hebben we al een hele tijd geen oorlog meer gehad. Daar zijn de regeerders allemaal heel trots op. Dat komt dus ondanks het feit dat we niet van dat superdeluxe spul hebben. En als we dus in Europa heel veel geld moeten naar Griekenland en Spanje... om ze te steunen, dat is mooi... maar dat, dat, dat het uh, hangen aan het begrotingstekort ja. betekent... dat er in Spanje bijvoorbeeld nu ongeveer de helft van de jonge mensen werkeloos zijn... Ja. dan vind ik een werkeloze argument... Nou, ook niet heel sterk als je ja. het allemaal een beetje bij elkaar zet. Maar, maar nog even, ik wil even terug ja. naar dat dingetje wat u net zei. U zegt eigenlijk als je zulke hypermoderne uh, toestellen hebt, dan heb je de kans, is de kans op oorlog misschien juist wel weer groter. Nou, ik, je zou kunnen zeggen van dan wordt het spannend, hè, om ze te gebruiken. Ja, of ja, ja, ja. Maar het is ook zo, um, je hebt ze niet nodig in de zin nee. van. Um, met iets anders kan het helemaal niet. Ja, nee, en er nee, komt okay. nog iets bij, en dat vind ik ook heel belangrijk... de garanties voor werkgelegenheid bij andere grote projecten... waarbij het werk in Amerika zat, hmm. en uh, Nederland of Europa een deel van de werkgelegenheid zou krijgen, ja. hebben ze dat op een gegeven moment ook teruggebreid ja. om zelf meer mensen aan het werk te hebben okay. in Amerika. Dus dat is ook geen garantie. Punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Keur uit Dag Keur. Ik heb nooit begrepen waarom we altijd per se een Amerikaans toestand zouden worden gekozen. Hè? We bouwen in Europa ook uitstekende straaljagers. In die tijd dat we het besluit namen om de JSF aan, aan dat project mee te doen, werd in Europa de Eurofighter ontwikkeld. Mm -hmm. Dat toestel is nu operationeel. Dat is net zo modern als de, als de JSF. Dus ik, ik begrijp dus ook nooit waarom het altijd per se Amerikaans toestel moet zijn. Hè. We moeten toch in Europa samenwerken. Nou, dan hadden ja. we nu ook uh, goede werkgelegenheid gehad. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stam NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald. Um, uh, ik denk dat we een beetje Nederland moeten even uh, uh, de juiste broek aanmeten, uh, want Nederland is internationaal gezien slechts een meeloper. Als je kijkt in de Europese band, dan besluiten uh, uh, Frankrijk, Amerika nemen besluiten, Nederland hobbelt er achteraan. In internationale gevechtsmissies uh, nemen Amerikanen beslissingen. en Nederland hobbelt erachteraan. Nederland is hartstikke goed in het vredeshandhavingsgebied. In het uh, daar moeten ze zich al uh, op focussen. als ze internationaal willen meedoen. Maar meevliegen en meevechten, dat gaat nergens op. En ik bedoel. Uh, nou, ja, ik denk het ja. gewoon onzinnig okay. gewoon om die dingen aan te schaffen. Terwijl je gewoon als Nederland slecht helemaal nog een heel invloed hebt in, in de zeggenschap okay. waarover. En ik hoor uw spreker zeggen dat we voor onze luchtverdediging slechts enkele. Uh, F-16 nodig hebben, nou laten we ons daarop focussen. En als we in, uh, als we in NAVO-verband uh, iets aan uh, uh, bijdrage moeten leveren, dan zullen we daar ook een, uh, op moeten focussen. Maar ja. niet proberen de hele wereld te veroveren. Want daar is Nederland veel te klein voor. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik vind de argumenten inderdaad die moeten worden door uw gast vind ik niet erg sterk. Uh, dat... Ja, ik, die Amerikanen dat zijn hele slimme handelslui, die hebben ons uh, eigenlijk een beetje erin geluist. En nu moeten we dus proberen om onze onderhandelingspositie uh, te verbeteren. U, u vindt en... dat er nog te weinig voor terug is gekomen, voor al die afspraken die ze hebben gemaakt? Veel te weinig, veel te weinig. En daar zijn wij zelf als, als handelsland zijn wij ook niet uh, goed genoeg in geweest, niet slagvaardig genoeg. Maar wij hadden de eerste afspraken die gemaakt zijn, de startafspraken zijn dus duidelijk niet goed gemaakt... Dus nu moeten we, denk ik, een tactische zet doen. En eh, ik zou zeggen, we behouden het budget zoals het is. Maar we gaan het niet meer verhogen. Ik denk mm. desnoods gewoon minder vliegtuigen aanschaffen. En dat vinden die Amerikanen weer niet leuk. Dus misschien dat, dat je onderhandelingspositie wil Maar ze hebben ons in de tang. Dan zakken ze een beetje met de prijs misschien. Uh, Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik wil ingaan op dat argument van de uh, werkgelegenheid. Dat verhaal kregen we in het verleden ook te horen over de Petrud -ra raket. Uh, daar hoor je ook niemand meer over. Dat heeft ook nauwelijks uh, uh, werkgelegenheid opgeleverd. Alleen een leuk verhaal, een dure misser. Rond de apache hoorden we dat ook. Uh, wij zouden ook nog onderdelen leveren van andere vliegtuigen. Dat werkgelegenheidsargument gaat niet op. Want in het rapport van de Rekenkamer staat ook heel nadrukkelijk... dat als dit door moet gaan, uh, deze aanschaf van deze dure toestellen... dat het zal gaan ten koste van de landmacht en de marine. Nou zijn die onderdelen altijd met elkaar in concurrentie... Maar Nederland heeft zich uh, op de borst geklopt... en wil internationale vrede en veiligheid handhaven... en dienstbaar zijn mm. aan de Verenigde Naties. En dan hebben we vooral behoefte aan boots on the ground. En dat betekent dus... Uh, zulke missies als in uh, Oeroeskan, die uh -huh. ons als politieacties werden gepresenteerd, maar die in werkelijkheid ook niet het effect hebben gehaald. Uh -huh. Maar u, u zegt eigenlijk, de landmacht moet niet te dupe worden, als we te veel Sowieso, geld aan die... Aan die... Maar, maar dat, dat is wat al, al jaren aan de hand is. Uh, er worden voortdurend mensen eruit geduwd en uh, uh, er komt meer materieel van in de plaats, Met dat meerdere materieel heeft geen vrede en veiligheid uh -huh. opgeleverd. Uh -huh. Ook niet voor de Verenigde Staten. Okay. Amerika geeft waanzinnige hoeveelheden geld uit aan Defensie, meer dan de vijf daaropvolgende landen en het heeft niks opgeleverd nee. in Irak, niks opgeleverd in okay. Afghanistan en het zal ook in, in Vietnam leveren. Het niks op, nee, dank u wel. Stop.nl, uh, goedemiddag. Met Ralf maai goedemiddag. Ik geloof dat ik eindelijk de eerste ben met een 100% uh, positief <lacht> achter de stelling staan. Oh ja, dat vrede, veiligheid, vrijheid. En een vrijheid, dat kan nooit te duur zijn. Dat is wat, kennelijk, wat heel veel mensen elke keer weer niet beseffen. Vanaf 1672, geloof ik, het rampjaar, daar zijn wij altijd maar bezig om, om, om je defensie te verwaarlozen. En dat elke keer leidt dat tot rampen. En dat, de is de Tweede Wereldoorlog. En dan denk ik, gaan we nou weer datzelfde project, dezelfde dat, traject volgen weer met, met, een, met een gebroken geweertje of een gebroken je dit keer dan. nee Ik, ik, uh, <laughs> ik denk alleen uh, het is heel verstandig om dit door te zetten. Het is gewoon het beste toestel. Hè, dat laten we dat vooropstellen Iedereen die kletst over, over Europese ontwikkeling. Dit is gewoon het allerbeste toestel wat er is. Mm -hmm. En dan vind ik dan, als je defensie hebt, dan moet je die mensen met het beste materiaal wat er is, moet je erop uitsturen. En dat, dat is gewoon dat, dat Joint Strike Pfizer toestel. Dan uh, vaak is het, is het zijn het projecten die ook in het burgerleven een enorme invloed hebben. De ontwikkeling bijvoorbeeld van televisie, dat, die, dat komt voort uit de radar. De laatste Tweede Oorlog ja. heeft uh, met radargebied, een, een, een enorme ontwikkeling uh, voor de televisie ten gevolge Met andere woorden, we moeten dat allemaal niet onderschatten. Die, die militaire uh, business uh, en, en gewoon die, die toestellen aanschaffen, zegt u. Ja, natuurlijk. Het heeft niet alleen gunstige uitwerking op de werkgelegenheid. Het heeft, we doen ook nog mee op technologisch gebied. want Het, heeft niet alleen, het is niet alleen... Niet alleen dit toestel, dat oorlogsdoelen, En het heeft zoveel neveneffecten. Uh, en dat, dat wordt door veel mensen wordt dat uh, volledig aan voorbij. Ja, is... Dus ik zeg aanschaffen en wat het ook kost. We zijn een ontwikkeld land en okay. we horen dat te blijven. En dan heb je zo'n het allerbeste materiaal nodig. Ja. Ik hoop dat Dick Berlijn ook luistert. Want die zal het roerend met me eens zijn. Dank u wel. En ik denk niet dat die de enige is. Nou, sterker nog, Joël Voordewind zal het ook met u eens zijn. Want die is het ook eens met de aanschaf van die JSF nog steeds. Uh, meneer Voordewind, ja. van de Unie. dat laatste moet u als muziek in de oren klinken dan. Uh, toch ook wel wat kritische opmerkingen van luisteraars. Ja. Nou, met betrekking tot die Eurofighter werd even genoemd. Hè. Die heeft meegedraaid in de kandidatenvergelijking in 2002. En die kwam heel slecht uit de bus als het gaat om de vergelijking met de Saab Gribben, maar natuurlijk ook uh, rond de JSF. Uh, hij zou duurder uh, zijn geweest, hij zou uh, kwalitatief uh, minder zijn geweest, en ook in de operationele kosten, dus op het moment dat je hem hebt aangeschaft, en je moet onderhoud gaan betalen, zou die ook duurder zijn. Dus op een of andere manier hebben we in Europa nog niet uh, de sleutel te pakken om gezamenlijk uh, effectief en goedkope vliegtuigen ja, te bouwen. Dat maar ver, maar dat misschien ver... moet ik ook op wijzen dat de JSF voor, vooral ook een Europees project is, want veel Europese uh, lidstaten doen mee met dat project. Ja. Goed, verklaard waarom dus de auto voor de JSF is gekozen. Uh, nu even ja. naar dat Werkgelegenheidsargument, uh, want dat hebt u een paar keer genoemd, en ja. daar zetten luisteraars er ook wel vraagtekens bij. Van, die zeggen ja. ja, dat hebben we al eerder gehoord, en als het al wat oplevert, nou ja, dan is het vaak ook op een enorme lange termijn. Ja, er zijn tot nu toe contracten gesloten voor 1 miljard uh, euro. Uh, het klopt, en dat staat ook in het rapport... dat er op dit moment voornamelijk hoogwaardige uh, technologische functies... daaraan te pas komen. En uh, dat die mensen waarschijnlijk op het moment dat dit niet door zou gaan... overgeplaatst zouden kunnen worden el elders. En maar het gaat hem natuurlijk met name om de productiefase. Kijk, op dit, op dit moment hebben we alleen nog maar meegedaan... in de ontwikkelingsfase. Op het moment dat dat vliegtuig echt in productie wordt genomen... Uh, ja, dan gaat ook Holland Signaal, uh, Stork, et cetera... onze Nederlandse bedrijven gaan daar volop uh, in meedraaien. Niet alleen voor de Nederlandse toestellen, maar voor internationaal. Voor alle uh, orders die er uh, gaan komen. Dus ik zie uh, die productie, en dat hebben ze ook uh, wel berekend... ik zie die productie straks oplopen en dus ook de werkgelegenheid. Ja, maar ik las ergens een onderzoek van uh, de Universiteit van Amsterdam... dat dat over 60 jaar gaat pas. Dus zeg maar tussen nu en 60 jaar uh, kunnen we tussen de 24 en 38 miljard euro bijschrijven, die bedrijven. Ja, nou ja, dat, het zijn natuurlijk wel hele uh, bedragen, hè, wat je noemt. Het is inderdaad een langer termijn, uh, maar de productie gaat vanaf uh, 2019 is de verwachting uh, volop uh, lopen. Dus dat betekent dat we over, uh, nou ja, wat is het, uh, zeven jaar hmm. uh, daar flink van kunnen profiteren. Op dit moment moet je constateren dat er al 1500 banen ja, ja. Uh, ge gecreëerd zijn hierdoor. We gaan kijken waar ze mee komen, VVD en PvdA. Uh, Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, hartelijk dank. U kunt uh, blijven stemmen op onze stelling, die staat op de site www.stand.nl. Hallo. Daar zijn we weer. Jij wilt weten wie wij te gast hebben, denk ik. De kerstman misschien? Gisteren was klaar. Nee, is kerstman nog niet. Wel Johan Derksen. Die lijkt misschien wel een beetje op de kerstman. Zijn columns zijn gebundeld. We gaan praten met de columnist Johan Derksen. Uh, hoe doet hij dat ze column schrijven? Hoe lang doet hij erover? Waar zit hij? Rookt hij dan sigaar? Dat beeld willen we compleet krijgen. Verder de nerd van het jaar, Floor Sietma. is een meisje van twintig dat binnenkort vermoedelijk gaat promoveren. Oké. Okay. Ja. Dat kunnen ja. wij niet. Nee, nee, nee, nee. En zeker niet op ons twintigste. Uh, nou, uh, dat gaan we... Op ons Twitter dat lukt het sowieso niet meer thuis. Uh, Zometeen, uh, dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie. 2. nu is er een geweldige die TVV NAC. Oh, die heeft Heel veel tijd nodig met zijn linker. Zit hem toch nog in. En NEC Roda. En de langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een goed pensioen is een kwestie van vooruitdenken. Daarom werkt Zwitserleven aan een duurzame toekomst. Onder andere door pensioengeld verantwoord te beleggen.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 Dit is Radio 1.